Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct nu vrijdagmiddag live. Moeten leraren aan het VWO academisch geschoold zijn. Een debat. Nu eerst het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Op Sicilië is een Somalische mensensmokkelaar gearresteerd. Hij was een van de organisatoren van de fatale boottocht naar Lampedusa... van vijf weken geleden. Het schip verging en daarbij verdronken 336 vluchtelingen. De Somaliër wordt verdacht van ontvoering en verkrachting. Overlevenden zeggen dat hij, dat hij en andere leden van de smokkelaarsbende onderweg alle vrouwen hebben verkracht en ook zijn passagiers gefolterd. De man werd door mensen die op de boot hadden gezeten herkend en volgens de Siciliaanse justitie kon er net worden voorkomen dat hij werd gelincht. De Syrische oppositie doet niet mee met gesprekken in Moskou over een oplossing voor de humanitaire crisis in het land. Een woordvoerder zegt dat Rusland geen eerlijke bemiddelaar is, maar een onderdeel van het conflict. Rusland is voor de Syrische Nationale Coalitie pas aanvaardbaar als het president Assad vertelt dat hij Syrië moet verlaten. Ook voor deelname aan het vredesoverleg dat eind deze maand in Genève wordt gehouden, eist de oppositie dat Assad het veld ruimt. Volgens het regime in Damaskus blijft de president aan tot 2014 en stelt hij zich daarna mogelijk herverkiesbaar. Sommige oppositiegroepen in Syrië vinden dat de kans op overleg toch moet worden aangegrepen. Het herstel van het spoor bij Borne gaat waarschijnlijk langer duren. Woensdag raakte het spoor bij de Overijsselse plaats over kilometers zwaar beschadigd. toen een wagon van een goederentrein naast de rails terecht kwam. ProRail zegt alles in het werk te stellen om het spoor op tijd af te krijgen. Wat we nu merken is dat bij dat werk grote brokken van de kapotte dwarsliggers afvallen. Ja, dat maken we normaal niet mee bij vernieuwingswerk. En die brokken die, die komen in de lopende banden en dan hapert de machine. Dus dan moet zo'n brok eruit worden gehaald en dan kan het weer worden opgestart. Ja, dat zorgt voor een extra vertraging. Sinds het ongeluk ligt het treinverkeer tussen Almelo en Hengelo plat. De NS zet op dat traject bussen in.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 Die eisen kwamen er kort gezegd op neer dat de ouders een contract zouden moeten ondertekenen waarin zij zich committeerden, zoals dat heet, aan de grondslag van de oppert en zouden moeten beloven om de pers niet te woord te staan. Deze ouders hoeven dat contract niet te ondertekenen en de school moet de kinderen toch toelaten. Het weer steeds meer bewolking en aan de kust een enkele bui. In Limburg ook wat regen. Vanavond en vannacht overal buien en een stevige wind. Die draait van zuid naar west. Morgen enig tijd droog met wat zon en temperaturen rond 10 graden. ABB Verkeersinformatie. Files vooral rond Rotterdam. Bij Amsterdam is ook wat gebeurd in de Koentunnel. Richting Den Haag was de tunnel even dicht. Er staat nu 2 kilometer file aan de noordkant. Dan Rotterdam. Op de A4 Vlaardingen Hoogvliet. Bij knop een Benelux 2 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam is helemaal volgelopen. Tussen knopen het Ippenburg en het Kleinpolderplein. 13 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20. Daar kom ik zo op. Eerste A15 Europoort Rotterdam. Tussen Spijkenissen en Pernis 8 kilometer file. Want de rijbaan is dicht bij Pernis. Het verkeer kan omrijden via de Beneluxenol en dan de A20 op. Maar komt dan alsnog in de file terecht tussen het Ketelplein en Rotterdam Centrum 6 kilometer. Het goede nieuws is wel dat de weg weer vrij is daar. Op de andere rijbaan tenslotte, dus vanuit Gouda op de A20... tussen het plein en Spaanse polder 5 kilometer. René Perzet van de AMB. Zo direct in vrijdagmiddag live. Justus van Oel over Aziaten.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Moeten docenten in de bovenbouw van het VWO verplicht academisch geschoold zijn? Jasper van Dijk van de SP vindt van wel. Marcel Wint Wintels, bestuursvoorzitter van Fontes Hogescholen, vindt van niet. Een debat, zo direct. De column van Justus van Oel gaat over Aziaten. En je kan alles zien, bekijken op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl of je mening geven via Twitter: hashtag AvroVML. De rubriek over de acteur. Ja, morgenavond is het zover op Nederland 3... de eerste aflevering van Hamers en Ballonnen... een nieuwe dramaserie van de NCRV. Te gast zijn de twee hoofdrolspelers... Angela Verschuren en Michael van Dijk. Welkom allebei. Ja, Angela, we kennen jou natuurlijk vooral van je rol... in de VPRO-serie Slingers en Spijkers. Dit is iets heel anders. Ja, zeker. Maar het is ook heel spannend om te doen. Ja, juist ook omdat het echt een uh, hele uitdagende rol is om te spelen. Ja, ja, want jij speelt de rol van Miranda. En dat is een soort uh, ambitieuze advocaten met een burn-out. Klopt, ja. Ze is heel gepassioneerd uh, met haar vak bezig. Maar daardoor raakt ze op een gegeven moment overwerkt. En uh, zit ze overspannen thuis. En op dat moment uh, komt ze Ricardo tegen. Uh, Ricardo Bonarotti, de rol die dan weer gespeeld wordt door Michael. Ja. En in deze serie speel je dus... Uh, ja, een verongelijkte microbioloog. Meestal speel je natuurlijk uh, de rol van de gepensioneerde lucht, luchtvaartdeskundige met een houten been. Wat is moeilijker volgens jou? Om te spelen? Nee, als beroep. Ik denk dat het allebei ontzettend zwaar is. Want wat is volgens jullie de kracht van deze serie? Ja, de kracht van deze serie. Het is gewoon uh, heel gevarieerd geschreven. Ja, Nico van Klaver heeft het uh, script geschreven. Ja. Echt een fantastisch script. Ja. En verder natuurlijk een geweldige regisseur, Hans de Ridder. Ja. Nou, dat was echt een voorrecht om met hem te werken. Absoluut. En ik denk ook dat het echt een heel uh, goede mix is van uh, spanning en diepgang. Uh, weet je? Ja. Het is echt ja. uh, ook mijn personage. Ja, dat is een soort gemankeerde wetenschapper die ook weer een heel duistere kant heeft of zo. Dus dat is heel interessant om te spelen. Ja. Dat, uh, ja, dat deed me ook een beetje denken aan die acteur in... Uh, uh, hoe heet hij nou? Uh, Nicolas Cage. Hoor. Nee, niet Nicolas Cage. Het was... Uh... Uh, ken je die film met die achtervolgingsscene? Ja. Daar heb je op een gegeven moment heb je die man met één oog. Uh, nou, hoe heet hij nou? Oh, ben Affleck. Nee, jij bent in de war met Argo. Ik bedoel die film van Tim Burton. Nou, uh, goed in elk geval. Oh, glorious uh, Bastards. Nee, je bent in de war met Quentin Tarantino. Ik bedoel Tim Burton, die uh, ook die film met die apen heeft gemaakt. King Kong. Nee, dat is Marion C Cooper. Nou, hoe heet die acteur nou? Maar je vindt het dus een spannende rol om te spelen. Hij zeg. zat ook in die misdaadserie op HBO. Hey, maar bedoel jij niet ja, gewoon Nicolas dit? Cage? Je nee, het, Nicolas was ni Cage. het was niet Nicolas Cage. Ja, maar Misschien kunnen we even terug naar de vraag. Hij heeft hem op een gegeven moment die Oscar gekregen. Humphrey Bogart? Nee. Matt Damon? Nee. Tom Hanks? Ja, hoe heet hij die nou? Oh, jij bedoelt Daniel D. Lewis. Jongens, ik wil even naar de eerste aflevering van Het morgen. Het was zo'n blonde acteur. Die hij leek een beetje op die spits van Rode J.C. Frank de Mouche? Nee, ja, een beetje. Maar ik bedoel echt van vroeger. Janis Anastasio. Nee. Uh. Igor Cornef. Heeft hij bij Roda gespeeld? Ja, dat weet ik toch niet. Goed, uh, morgen dus de eerste uitzending. Wat is volgens de toch Nicolas Cage? Heeft ik... Nicolas Cage bij Roda gespeeld? Uh, volgens nee. de redactie was het Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Ja, dat, dat zou best eens kunnen, ja. Dat, uh... Nou ja, het doet er ook niet toe. In elk geval. Uh, Goed, schatval. we zijn door de tijd heen. Morgenavond dus hamers en ballonnen om tien voor half negen op Nederland 3. Dank voor jullie komst. En wij gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met René Passet. René Passet, nou weet ik het weer. Rosa Reut, Diederik Smit en Marjan Luijf. Iedere week in vrijdagmiddag live geven twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders en twee mensen met verstand van zaken, daarachter in debat over eenstelling. En vandaag gaat hij over de kwaliteit van leraren... en over de vraag of die kwaliteit omhoog gaat... als leraren academisch, universitair geschoold zijn. vvd kamerlid Duizenberg denkt van wel. Hij wil een academische graad verplicht stellen... voor docenten in de bovenbouw van het VWO. En veel partijen, waaronder de socialistische partijen... zijn dat met hem eens. Dat leidt tot onrust bij de hogescholen, die leraren opleiden. En daarom gaan hier in debat Jasper van Dijk van de SP, welkom. En Marcel Wintels, bestuursvoorzitter van Fontes Hogescholen, ook welkom. Uh, Marcel Wintels, om met u te beginnen, veel mensen hebben... als het om de schooltijd gaat, altijd een herinnering... aan één fantastische leerkracht. Heeft u dat ook? Uh, aan meerdere uh, fantastische leerkrachten, maar uh, zeker ook wel aan één. Uh, Mijn leraar Latijn weet ik nog wel. Uh, prachtige verhalen had hij. En waar lag het aan, aan die verhalen? Het, ja, het lag eigenlijk wel aan de verhalen. En hij stimuleerde nieuwsgierigheid en volgens mij ook een beetje ondeugend gedrag... En uh, eigenzinnigheid, en dat sprak me toen al aan. Jasper van Dijk, ook zo'n herinnering? Ja, ik zat op een zogenaamde jij school, waar je jij mocht zeggen tegen de leraren. Op één na. En dat was meneer Den Bakker. En die was heel streng. Iedereen die zitterde altijd bij hem in de klas, daar ging je niet meer kletsen. Dus uh, hij gaf heel goed les, maar hij was ook heel streng. En was hij academisch geschoold? Zeker. Zeker. En die leraar, ik neem aan die van u ook. Die, uh, ja, zeker. Ja, dat, ja. dat kan haast niet anders. Uh, nou ja, dat is als opmaat naar het debat. Want u gaat met elkaar debatteren over de stelling die we als volgt hebben geformuleerd. In de bovenbouw van het VWO moeten alleen academisch geschoolde leraren zijn. Jasper van Dijk, u bent het eens met de stelling. Om te beginnen 30 seconden om toe te lichten waarom. Ja, nou, de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de leraar. En helaas zijn de afgelopen jaren veel te vaak concessies gedaan aan uh, de kwaliteitseisen van leraren. En zeker voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs vind ik dat je academisch geschoolde leraren voor de klas moet hebben. Dus in plaats van een kwaliteitsdaling moeten we naar een kwaliteitsverhoging van ons onderwijs. Binnen de tijd. Marcel Witters van Fontes Hogeschool. Ook 30 seconden om uit te leggen waarom u het er niet mee eens bent. Deelzeer het uitgangspunt dat we naar de hoogste kwaliteit leraren uh, moeten streven. Niet alleen op het VWO, gaat ook voor het MBO, gaat altijd overal. Maar het gaat om uiteindelijk wie en wanneer spreek je van de beste leerkracht. We hebben op dit moment uh, in het land veel leraren, ook bovenbouw VWO, die fantastisch presteren. Waar het om gaat is niet wat is je afkomst, maar ben je die hele goede leraar? Dat is waar het om moet gaan. Ook ruim binnen de tijd. Uh, Jasper van Dijk, ja, het gaat er niet om uh, hoe je geschoold bent... als je maar een goede leerkracht bent. Ja, dat, dat is te lang gezegd. Stel je voor dat we dat van chirurgen zouden zeggen. Het gaat er niet om hoe je geschoold bent, het gaat erom om dat je een goede chirurg bent. Niemand zou door zo'n chirurg geopereerd willen worden. Wij eisen uh, goede diploma's van die mensen. En in het onderwijs hebben we op de een of andere manier die criteria laten versloffen. En daardoor zijn er nu onbevoegde leraren voor de klas. En, en, en ook ja, leraren die wat mij betreft... te laat zijn opgeleid. In, zeker in het bovenbouw van het VWO. Ik weet niet of ik mag interromperen. Uh, overigens eerst even, want dat soort vergelijkingen... gaan altijd een beetje mank uh, rondom die arts. We zeggen toch ook niet dat alleen in de Tweede Kamer... politicologen mogen zitten. Nou weet ik dat u dat toevallig bent. Uh, ja. Maar als we ieder ander vanaf 2020 weg moeten sturen... wordt het heel rustig in de Tweede Kamer. Waar het om gaat is dat hele hoge... Dat is een niveau. slechte vergelijking. Ja, net he? als die van u Daar dus pak ik... Dus Gezondheidszorg nee, daarom vak ik nee, de Met de politiek, politiek ja, moet je. zijn voor Waar het om gaat, het om gaat het onderwijs is dat is je in Nederland wel. een stelsel hebt... waar je dat eindniveau heel goed beoordeelt. De eerste graad leraren die in de bovenbouw werken... en afkomstig zijn van het hbo... hebben hun vooropleiding, kan HVO of VWO zijn... hebben daarna vier jaar bacheloropleiding gedaan... waarin het pedagogisch, didactische en de toe doet... en daarna nog anderhalf jaar masteropleiding. En vervolgens wordt dat beoordeeld door, het, door de instantie... die we daarvoor in dit land hebben, dat is de NVAO als die allemaal zeggen ze zijn aan de maat... en daarna de schoolleider en de leerling zeer tevreden is... waarom zou je leraren weg moeten jagen... die op het hoogste academische niveau denken en werken... alleen een andere route bewandeld hebben... dan de universitaire lerarenopleiding? Goed opgeleid en ze geven ook nog eens goed les. Maar ja, dat is natuurlijk het punt. Uh, kijk, wij hebben hbo in Nederland, hartstikke goed. En we hebben universiteit in Nederland. En dat is niet voor niets een onderscheid. Op een universiteit leer je wetenschappelijk denken. Op een hbo is het beroepsgericht. Dat is een andere oriëntatie. En als wij... In het onderwijs de beste mensen willen hebben, dan wil ik zeker in het VWO ook de mensen die zelf affiniteit hebben met het wetenschappelijk onderwijs. Je wordt voorbereid op wetenschappelijk ja, onderwijs, dus klopt, moeten er ook klopt, academisch absoluut, geschoolde leraren lesgeven? Ab, absoluut. Daarom maak ik graag het onderscheid tussen het academisch niveau, want een master, professionele master op HBO-niveau, heeft dat onderzoekend vermogen. Dat is juist wat externe beoordelen. Dat zat er vroeger niet in, dat zit er tegenwoordig wel in. Dus daarop wordt het beoordeeld. Dus dat masterniveau. Garandeert het, Voldoende dool, niveau. Vol, garandeert het beste niveau. Waar het om gaat, is dat elke leraar die niet voldoet... en in die zin deel ik de kritiek van Jasper van Dijk... dat we de afgelopen decennia te veel leraren hebben opgeleid... die niet aan dat vo niveau voldoen. Maar daar kritisch op zijn, maakt dat je vervolgens de school moet laten bepalen... wat de goede mix aan leraar wa wa is. Want Jasper dan van Dijk, is, is een academisch geschoolde leraar dan ook altijd een betere leraar? Nee, zeker niet. Maar uh, je weet wel zeker dat een academisch geschoolde leraar een academisch denkniveau heeft. En, wij en moeten dat al... heb je nodig voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Precies. Wij en... moeten als politiek ja. natuurlijk ook een standaard zetten. En dat heeft uh, de afgelopen twintig jaar, uh, is dat verwaarloosd. Ja, he? maar, de... ja, maar he, het gaat erom ja, daarom... dat je goed ja, kan ja, onderwijzen. Je moet eisen stellen aan het VWO. En ik snap wel meneer, Vo... uh, meneer Wintels. Ja, oh. ga je al. Meneer ja. Wintels is, is voorzitter van een HBO-school. Hij leidt die studenten op. Dus hij heeft daar ook een belang bij. Nee. Maar ik wil graag de beste leraren ja, voor de klas. Daar code. zijn wij het volstrekt over eens. Maar dat is niet door afkomst, maar door het niveau wat je hebt. Toch nog even um, een van de schoolleiders in de landen van verschillende scholen, die heeft gezegd, laat nou aan ons. Wij weten op onze scholen het beste wat het niveau is wat we nodig hebben. Dus het hoogste niveau in een verschillende mix van opleidingen. Maar het niveau moet hoog zijn. De heer Van Dijk is een zeer groot voorstander van scholen weer de regie geven... kleinschaligheid, vertrouwen op de schoolleiders en nee. de docenten. Je vertrouwt en daar... de schoolleiders niet voldoende, meneer Van Dijk? Dit is een, een hele gevaarlijke redenering. Want als je tegen schoolbestuurders zegt... bepaalt u maar wie er voor de klas gaat, ook... dan kijkt een schoolbestuurder als eerste naar zijn kasboek en die zegt, nou, ik heb niet zoveel geld... dus laat ik maar die goedkopere leraar aanstellen... dan die dure academische ja, schoolleraar. Kunnen we het en dat... eigenlijk wel betalen, allemaal academisch geschoolde leraar? Wat de SP betreft wel. We moeten fors investeren in uitstekende docenten en kleine klassen. Want die werkdruk okay. is echt veel te hoog... op dit moment in het middelbaar onderwijs. Daar, nee, zijn het over, daar zijn we het over eens. Alleen het is volstrekt een misvat. En ik zou zeggen, ga in de praktijk luisteren. Luisteren naar de leerling, luisteren naar de docenten, de leerkrachten. Het gaat om dat hoogste niveau. Daar moeten we uitermate kritisch op zijn. Het hoogste niveau, wat je moet bewijzen in de klas. Daar zijn meerdere routes. Een mix van type leerkrachten is daarvoor nodig. Op het eindniveau kritisch zijn. Dat is wat we ook als hogescholen zijn. Wat universiteiten zijn. Daar moeten we het samen over want eens zijn. Dat was beter dan het disqualificeren. Want dat is natuurlijk wat je nu doet. Je beoordeelt het eindresultaat, toch? Ja, maar je moet als politiek een standaard stellen. En als je dat niet doet, en als je gaat praten over een mix... of je zegt, eh, laat het aan de scholen zelf over... dan gebeurt er wat we nu hebben. Een spiraal naar beneden, steeds goedkopere leraren. Een kwart van de docenten in het middelbaar onderwijs is onbevoegd. Daar ja, moet maar dat een, is een heel ander eind thema. aan komen. Dat is een heel ander thema. Ook, Ook een tweede ja. graadsleraar in het bovenbouwgebied van ja. het voortgezet onderwijs... is onderbevoegd. Ja, Daar moet een eind nee, aan komen. Nee, wacht even. Onbevoegd volgens ons systeem is wat anders dan een wens... die er in de politiek heeft geleefd. Overigens ook de politiek is zelf teruggekomen ja, nou, op alle. Dat bent u ook tegen tegen onbevoegde leraren. Uiteraard moeten ja. streven naar bevoegde en zeer bekwame leraren. Maar ook de politiek is op alle teruggekomen. oorspronkelijke motie had het woord. Alle, daar zijn ze op teruggekomen. De aangenomen motie mogelijk, is heel verstandiger. Nou, want gaat het dat over... is realistisch. Want je haalt het, is het niet het om edige... zo allemaal academisch bevoegd te nee, Het is ook niet realistisch. Maar het is ook een disqualificatie van heel veel goede mensen. Dus eens op het streven van het hoogst denkbare niveau. Maar de VWO'er, ik blijf het zeggen. Die de HBO-opleiding heeft gedaan. De master heeft gedaald, gedaan. Het academisch niveau. Heeft. Die is goed genoeg. Meneer Van nou, is niet goed genoeg, is gewoon uitmunt uit, Muntend. Uit Muntend zelfs, goed. Oké, okay, maar u wil eigenlijk verder gaan hè? dan alleen in de bovenbouw van het VWO. Ja. Ik wil uiteindelijk toen naar het Finse model. In Finland zijn alle leraren op de universiteit geschoold. Inclusief die op de basisschool. En weet je wat ja. zo mooi is? Daar in Finland staan mensen in de rij om leraar te worden. En het dat aanzien zit hier van het beroep gaat weer omhoog. Precies, we hebben het aanzien de Winters, laten zitten. Ja. Het ja. gezag van ja. de docent is weg. En als, dat komt hierdoor. Je moet hier eisen denk, opschroeven. Als de heer Van Dijk, uh, Jasper van Dijk en ik het morgen mogen regelen... gaan we denk ik naar instituten voor uh, lerarenopleidingen waar je het beste van het hbo-masterniveau... En, en het beste van de universiteiten bij elkaar brengt. En dan komen we tot die topleraaropleidingen wat we willen. Handen ineens slaan, samenwerken tussen hogescholen en universiteiten. Dat is denk ik wat we samen moeten doen Goed, goed plan, meneer Van Dijk. Nee, kijk, ja, meneer Wintels, die blijft zeggen dat de hbo-leraren... Ik dacht even, van bij elkaar, maar toch niet. In, in, in, uh, in de bovenbouw van het VWO, hbo-leraren, fantastische mensen. Elke leraar zeg, werkt snoer opgeleide. Maar je op moet als leraren. politiek zeggen, wij willen Stel de kwaliteit van onderwijs. U heeft de, de afgelopen twintig jaar zoveel gezegd in het onderwijs. Absoluut, en, en u mag nog veel meer argument. zeggen, maar niet meer in deze uitzending. Want ik ga het hier afsluiten. Ik dank u beiden, SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk... en bestuursvoorzitter van Fontes Hogescholen, Marcel Wintels zo recht de kolom van Justus van Ol, maar nu eerst weer muziek VOF de Kunst. Kijk me aan, je hebt geen zin om weg te gaan en ik denk. Ja, je hebt gelijk, en als ik kijk, is het net of de zon het mooier schijnt. Je hoofd leeft warm tegen de zijkant van mijn arm. En ik, ik doe mijn ogen dicht, zoals je leert muziek van Rosé en witte te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 Zakjes neer en het bevalt me meer en meer voor het lieve van... Even de kunst met onze lieve vrouwenplein. De cd uh, 2013 is gewonnen door Simone Schuring... omdat ze al jaren regelmatig de liedjes van VH of de Kunst in haar hoofd heeft. En met die nieuwe cd wil ze haar repertoire uitbreiden. Ook leuk voor de buren, schrijft ze erbij. En Monika Sluizeman, die zegt... de Sint-cd komt hier ieder jaar nog even uit de kast. De Sint-cd, Nul havens. <laughs> ja, dat is uh, in, in de, de laatste tijd ook weer met die Zwarte Pieters kusje natuurlijk... Uh, ook, ook regelmatig teruggekomen. Ja, dat is een doel. Ben je voor of tegen? Uh, nou, de... ik vind eigenlijk wel dat ze een punt hebben, ja. Tegen, ik tegen Zwarte Piet? Nou, een beetje, ja. Ja? Ja. Gewoon witte pieten? Uh, nou ja, goed, ik vind, je moet naar allebei de partijen luisteren. En ik zag toevallig iemand op televisie, die had een heel goed verhaal. Toen dacht ik, tuurlijk is het zo. We turf hier, alle gasten hebben we zitten bovenaan. Dag, nul. Dag, jussus. Ben jij eigenlijk voor of tegen ze Piet? Dat heb ik vorige week al verteld in mijn column. Je bent genuanceerd, nee, Gewoon laten. Je hoeft niet gelijk te hebben om een ander wat te geven. Kijk. Jullie waren, nou, waren, zijn nog steeds razend populair. Maar in de tijd dat jullie al die grote hits hadden... Susanne, kopje koffie, et cetera, wereldwijd. heeft verkochten er miljoenen van. En ineens, voor het oog van het publiek heb ik het nu even over... leken jullie te verdwijnen... En, en lijkt dit een comeback, maar je zegt dat is helemaal niet zo. Nou ja, kijk, als je muziek maakt voor kinderen... dan kom je in een heel ander circuit terecht. Dan, de, de ouders kennen je dan wel, hè? ouders met kinderen. Toen dus dan hebben we heel lang uh, theatervoorstellingen gemaakt, kindervoorstellingen. En uh, dan Slee beetje... onder andere. Die ja, je met Tariq en met die Erik van hebben we natuurlijk heel lang getoerd. Ja. En dan uh, verdwijnen je een beetje uit het beeld van de hitparades. Maar het is een hele rustige wereld, zou ik je zeggen. Is uh, ja. uh, best en, prettig. En, en, en waar je ook goed in kan verdienen. Want jullie hebben heel veel ja, uh, albums verkocht, toch? Ja, maar het is ook wel prettig. Je, hebt een, uh, je maakt iets rechtstreeks voor uh, ouders en kinderen. En dat is een heel ander gevoel dan dat je een plaat maakt... en het moet dan weer een hit worden of het moet geplugd of En uh, waarom mee. dan nu toch weer het roer om dan? Ja, omdat uh, we hadden dat... Uh, uh, de band wilde al heel lang toch weer gewoon een ander soort cd maken. Een lang gekoesterde wens van de muzikanten. En toen dachten we, nou ja, oké, okay, maar dan wel... Net ja, zoals dat boek gewoon... bij Caristé heel lang in de achterhoofd zat, lag bij jullie dit album al heel lang ja. ergens te... ja, ja, kijk, uh, uh, popmuzikanten willen gewoon ook af en toe in jongere centra staan en uh, kroegen. en uh, ja, dat wel? Dat toch wel anders. Ja, ja weet je zijn ook je wel. toch weer wat jaartjes ouder geworden, Ja, maar ja, daarom juist. Maar Ranja wint nooit. Ranja? Nee. Je moet ook af en toe in de Je wilt weer Daar zie je inderdaad naar uit. Jullie gaan toeren. We gaan toeren en uh, ach ja, we, we zien het wel. We gaan uh, volgend jaar proberen we theater in te gaan met het volwassenrepertoire. Dat vinden wij, nou dat lijkt mij geweldig om te doen. En, uh, en verder staan we gewoon weer uh, in, in, in het dorp en in het café en het jongerencentrum. Dat vinden wij leuk. 2013 heet het. Album 2 tussen ja. aanhalingstekens. Dan blijft 013 over. Van Tilburg. Eigenlijk. Tilburg, ja, ja, ja. ja. We komen uit Tilburg. Is en het, het is... net zo'n geuze titel als 020 en 010? Nee, het heeft een beetje te maken met. Uh, Frank van Pamelen Die, had, uh, die, die is daar in initiatief van. En het was in Tilburg het jaar van, uh, van 013. 2013. En op de 13e van de maand was er iets te doen. Elke 13e van de maand. En bijvoorbeeld niet de Raad van 11 uh, uh, met carnaval, maar de Raad van 13. En... Oh. Nee, 2013. 2013. En wij dachten, ja. laten we 2013 uh... Ik dank je voor dit moment. Zodra ik gaan we nog twee keer naar jullie luisteren. Ja. Nog avonds. Oké. Okay. wat vind jij ervan? India heeft een raket naar Mars gestuurd, alles zelf gemaakt. De Nederlandse regering heeft zojuist de Vira opgegeven. Zie het even voor u. India heeft binnenkort een zonde op Mars. Nederland gaat bij gebrek aan beter nu maar buitenlandse hogesnelheidstreinen inhuren. Wij zijn niet meer zo goed in dingen gedaan krijgen, de macht verschuift. En hoe? Neem Vietnam. U heeft 100% zeker iets in huis dat gemaakt is in Vietnam. Textiel, elektronica enzovoorts. Niks bijzonders toch? Ik at laatst bij mij om de hoek in een Vietnamees restaurant. Niks bijzonders toch? Tot je bedenkt dat in heel Vietnam geen enkel Nederlands restaurant te vinden is... en het gemiddelde Vietnamese, hu Vietnamese huishouden nog helemaal nooit iets in Nederland heeft gekocht. Wie weet mogen wij in Vietnam nog eens een paar dijken aanleggen. Hun Vietnamese deltawerken doen ze dan verder zelf en nog bedankt voor het advies. Of China. Als de Chinezen even met hun 3600 miljard dollar aan spaargeld gaan schuiven... gaan hier complete landen kraken of crashen alle beurskoersen. En binnenkort vertrekt ook de eerste Chinese raket naar Mars... want ze zijn in Peking totally pissed off dat Indiaanse ze voor was. Nu Nederland. Er zit een Nederlandse man op zijn werk met tegenzin. Hij was vroeger hoofd van een groot ziekenhuis, dat ging niet meer... en nu zit hij op de afdeling Archief met behoud van salaris. Hij kost het ziekenhuis nog steeds 7.000 euro in de maand... verworven rechten. Maar het archiefwerk wat hij doet kan ook prima worden gedaan... door iemand die per maand maar 3.000 euro kost. Nog idioter, voor die normale 3.000 euro voor een archiefwerker... kan het ziekenhuis in India een programmeur aan het werk zetten... die vier keer zo goed is als het ex-hoofd van de IT... die nu voor 7.000 euro in de archiefkelder zit. Van onze ziektekostenpremie. Begint u het probleem ook een beetje te zien? We hoeven niet te winnen van Azië, dat kunnen we ook niet. Ze zijn jonger dan wij energieker en hebben meer te winnen. Maar we moeten het toch echt gaan hebben over onze verworvende rechten. Over archiefmedewerkers van 7000 euro in de maand... die indirect twee getalenteerde jongeren hun startersbaan kosten. Niet alleen onhoudbaar, ook onrechtvaardig. Enfin, ik at laatst in een Vietnamese restaurant in Amsterdam. Aan de tafels rondom zaten veel blije jonge mensen in groepjes. De helft daarvan was Aziat, de andere helft Europees. Nu ben ik een oude man uit de tijd dat alle kindertjes in India altijd honger hadden. En Aziaten in Nederland meestal de houding aannamen van bescheiden leerling. Dat is voorbij, voorgoed. Ik zag Aziaten die zelfverzekerd Engels spraken. Jong, globaal, slim, even thuis in Azië als hier. Heel normaal. Hoewel, in mijn hoofd wonen toch nog altijd die cabaret Chinees... van Sambadai, meneer. Die heb ik er in dat Vietnamese restaurant definitief uitgezet. Dat was een onverwachte rustgevende gewaarwording. Ik dacht, kijk, het westen heeft de berg al beklommen. We zijn boven op een sleetje gaan zitten. En man, wat gingen we hard. Tot we beneden waren. En wie staan daar nu? Op de top van de berg, jong, energiek, nieuwe sleetjes onder de arm. De Aziaten. En ook een paar Afrikanen trouwens. Prima. Mijn kinderen zullen niet rijker zijn dan ik. Zelf zal ik steeds armer worden, verworven rechten heb ik niet. En uw verworven rechten zullen dramatisch minder waard blijken dan u denkt. Dat geeft niet. Sleetje onder, onder je arm pakken. Rustig de berg weer oplopen. Dat is namelijk ook leuk. Justus van Oel. Zo direct Ethan Mark, Japanoloog over Fukushima... en een ongepaste brief aan de Japanse keizer. Maar eerst, want het is half vier, het NMS Journaal, Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1. Een bedrijf dat het mogelijk maakt parkeergeld te betalen via de mobiele telefoon... wordt door de Belastingdienst voor de rechter gesleept. SMS Parking weigert parkeergegevens te verstrekken aan de fiscus. Volgens SMS Parking staat in hun algemene voorwaarden... dat gegevens alleen worden verstrekt aan parkeerwachters en incassobureaus.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 Verkeersinformatie van de ANWB horen wij René Pazet. De avondspits bij Rotterdam begint met flinke problemen. Zowel op de A15 als op de A20. Bij Amsterdam valt het nog mee met de drukte. Wel een korte file aan de noordkant van de Coentenel. 2 kilometer op de A10 richting Den Haag. Nee, dan Rotterdam. Op de A4 hoogvliet Vlaardingen in beide richtingen files... tussen knooppunt Benelux en het Ketelplein van 3 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam nu al 13 kilometer file. Eigenlijk mag je al aansluiten vanaf knooppunt Iepenburg. Dat heeft te maken met problemen op de A20. Daar wil de gier de Brug niet meer naar beneden. En dat levert files op in beide richtingen. Vanuit Hoek van Holland 5 km bij het Kleinpolderplein. En vanuit Gouda staat er zelfs 8 kilometer. Daar begint de file al bij het Brigseplein. De A20 was een omleidingsroute voor de afgesloten A15, de weg Europort Rotterdam. tussen ik het Benelux en Pernis. De weg is daar dicht, maar ja, nu is het eigenlijk geen goed alternatief meer. Vanuit de Maasvlakte staat voor Pernis 12 km file. Als u omrijdt via de snel is het nog het verstandigst om het Westland in te duiken. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan mo. Goedemiddag en welkom terug. Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Te bekijken zijn we ook op smartphone, tablet of computer. Vrijdagmiddag live En je mening kun je geven door onze twitter. Hashtag AfroVML. Zo direct de droom van Jochem Uithagen. Frits Barend over Michael Rasmussen. Over de legendarische sportverslaggever Han Hollander. Maar eerst... Een Japans parlementslid heeft het protocol rond de keizer geschonden, toen hij onlangs zomaar een brief aan de keizer overhandigde tijdens een audiëntie. Een ongebruikelijke, maar serieuze actie van het parlementslid, want hij vraagt mij aandacht voor de nog steeds niet opgeloste problemen met de kerncentrale in Fukushima. Wat de plaats van de keizer in de Japanse samenleving is en of die actie van het parlementslid effect kan hebben, dat ga ik bespreken met Ethan Mark, universiteit docent moderne Japanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Welkom. Ja, goedemiddag. Frits, heb jij ooit? het protocol uh, uh, geschonden bij de, bij de ex-koningin, bijvoorbeeld? Uh, ik zou het willen eigenlijk, maar ik ben me altijd ook verbazen... over die keizer, want de overgave van de Tweede Wereldoorlog in Japan... had ook alles te maken met dat de keizer dat niet mocht doen. Die mocht zich niet zwak tonen. Eigenlijk walgelijk hoe dat uh, nog steeds bestaat, dat soort onevenwichtige... We gaan er alles over regering. horen, want, want inderdaad, de keizer is uh, in Japan... om het maar zacht uit te drukken, nog steeds een uh, serieuze zaak, Itamar. Ja. Uh, even die uh, meneer die die brief overhandigde, ja. meneer Yamamoto... een voormalig acteur, nu parlementslid, ja. uh, die deed dat. Hij wilde aandacht vragen voor die problemen bij Fukushima. Ja. Uh, waarom zijn die Japanners daar zo vervolgen over? Nou, ik weet niet of de Japanners zo verborgen, verborgen hierover zijn. Het, het gaat meer om, uh, om een protocol, inderdaad. Wat uh, blijkbaar uh, geschend is. Um, volgens de regels. Uh, sinds uh, eigenlijk de regels die min of meer ook bepaald uh, zijn... tijdens de Amerikaanse bezetting van Japan na de oorlog. Um, nou, we kunnen niet zeggen dat de, dat de keizer onschendbaar is gebleven. Maar wel dat je moet toch blijven respectvol uh, uh, bedrag uh, tonen tegenover de keizer. En wat houdt dat in? Dan mag je hem niet aanspreken? Je, of? Uh, je mag hem niet aanspre zomaar aanspreken. Zonder dat er een afspraak gemaakt wordt met het kabinet. En ook geen brieven overhandigen. Ook in, geen brieven uh, overhandigen. Um, mag is, dat in Nederland ja. wel? Mogen we toch in, mag je toch ook niet zomaar de koning of de koningen, uh, zomaar liefgeven. aanspreken? Je krijgt ook allemaal instructies, toch? Hoe ja. je wel of niet handen moet ja. geven en zo. Ja. ja, ik denk dat dat inderdaad een interessante parallel is. Uh, yeah. uh, want want het, het gaat inderdaad meer over, uh, zeg maar net, net zoveel over, over de naoorlogsomstandigheden en, en uh, de, de recente geschiedenis van de, van de keizerlijke... Ja, want even, die keizer, ja. die was ooit natuurlijk... die had letterlijk een goddelijke status. Ja, die had daar een, een, een goddelijke status. En die is afgezworen um, uh, in 1946. Door, door, uh, de, vader door de vader van deze keizer. Door de vader van deze keizer, inderdaad. Uh, en hij is uh, vermenselijkt, zogenaamd <laughs> toen. Hij heeft het uh, toegegeven dat hij maar een mens is. En uh, toen werd hij werd ook rondgeleid uh, onder de gewone Japanners... om te laten zien dat hij een gewone mens, mens was. was. En dat er een hele andere uh, relatie zou ontstaan... tussen, tussen de, de moderne keizer, de, de naoorlogskeizer en uh, de en de Want de wat is er dan veranderd wat? in die status? Nou, er is een hoop veranderd. In de, uh, zeker in formeel uh, zin, uh, volgens de, de nieuwe uh, naoorlogsgrondwet... Uh, is de keizer een symbool geworden van, van het Japanse natie... en van een verenigde natie. En niet meer dan dat. Hij mag niet, zich niet inmengen in de politiek. En uh, tijd dat ligt duidelijk bij... bij het volk. Van ja, het is man. geen god meer, wel een symbool van de eenheid, en in die ja. zin nog steeds een, een, een belangrijk uh, symbool. Ja, en uh, ja, hij is ook een, een betwist symbool, het is ook uh, uh, altijd uh, best wel controversieel geweest, en dat is ook het interessante hiervan, dat uh, meneer Yamamoto, die eigenlijk best wel, uh, voor zover ik, ver ik uh, weet, uiterst uh, links is, en, en in het, uh, tot, uh, tot, uh, tot nu toe heeft hij, uh, is hij uh, heel actief uh, in, in de protest tegenover alles wat er met, met Fukushima is gebeurd. En dat, uh, dat eigenlijk de, de overheid heeft logisch verteld... over, over de veiligheid daar. En daar, dat uh, informatie daarover wilde hij juist over, overgeven aan de, aan yeah. de, aan de keizer. Um, maar tegelijkertijd zie je nu dat hij ook... en, en vanaf rechts uh, aangevallen is... en, en uh, vanaf links... voor heel verschillende tegen, tegenovergestelde redenen. Want? Van, vanaf rechts uh, bezien het, ze het als een, als een schending van, van protocol. En als een, uh, van de status van de ja, keizer. Ja, van de status is een beetje een belediging richting ja. keizer. Of tenminste geen, uh, een beetje te, te weinig respect voor, voor de institutie. Uh, maar van links is het juist van... De keizer moet juist zich niet betrekken in de politiek. Hij, moest, hij moet eigenlijk officieel... Een, een... Het is alsof je over ja. Nederland praat. Ja. Ja. Ja. Want, ja. want dan zou de keizer eigenlijk bevestig je dan met die brief... dat hij toch macht heeft. Ja. Ja, en dat is, dat is juist het, het heel, heel uh, ja, grappig ironisch hiervan... is dat hij juist steun heeft gekregen... Uh, onder andere vanuit de rechterkant van uh, Kobayashi Yoshinori. Dat is een, de, de auteur van een heel bekende uh, uh, striptekenboek... Een, een bestseller. Dat ging over een, een soort herschrijving van de oorlogsgeschiedenis en goed, het goed praten van het oorlog eigenlijk. Een rechtsactivist. Uh, en die steunt nu deze linkse de politicus? steunt het, omdat hij ziet hierin juist een, een soort... Een, een, een, een rehabilitatie ja, en, en, en hij, hij ziet iets van, het, van vroeger. Uh, een, een, een hergeboren zeg maar, uh, manier, politiek manier om, om uh, je, je zorg te, zorgen te laten zien. Zo, doordat je, zeg maar, de, dat je dat aan de keizer laat zien. Ja, maar gaat het helpen? Heeft die keizer inderdaad macht? Uh, Tuurlijk ja, heeft hij macht. Lastig. Formeel gezien niet. Maar hij, hij krijgt uh, wel heel veel aandacht hiermee. Dus je zou kunnen zeggen. Bepaalt hij ook wie de regering leidt? Zoals hier dat bij spreken. Formeel de koningin, de formateur aanwijst. Oh, nee, dat niet. Hij is, hij is deed minder, dat? Nee, hij is minder betrokken in de, in de, in de politiek. Uh, formeel gesproken dan, dan in Nederland. Hij heeft Vanwege dat oorlogsverleden. Uh, uh, oh, ze gaan ook niet op hebben audiëntie als uh, regeer, minister, nee. minister worden. Nee. Maar nee. Is, het, is het. Want nou goed, de vraag is uh, inderdaad. Zal het effect hebben? Zal het het effect hebben dat. Wat dit parlementslid wilde, wat denkt u? Nou, hij, hij krijgt nu aan, aandacht uh, tot, uh, tot Nederland aan toe. Ja, maar dat kan ook AVS werken natuurlijk. Uh, ik denk het wel. Tegelijkertijd uh, is dit een... Uh, meneer Yamamoto is, is iemand die, die langer heeft gestreven... voor, voor aandacht voor, uh, voor Fukushima. En, en de corruptie daaromheen. En de, zeg maar de structureel problemen. Um, en hij, hij is uh, eigenlijk... Zijn carrière als, als zanger en als acteur... is, is een beetje gedwarspomd. Uh, en hij kwam een beetje op een zwarte lijst, blijkbaar. Uh, dus dat, die carrière... Is dus hij is maar de politiek dat, ingegaan. Ja, daarmee kon hij niet verder. En, en, nu, en nu is hij juist in het Senaat. Ja. Uh, maar goed, deze week nog op deze zender Radio 1 was ook te horen... dat er eigenlijk opmerkelijk weinig aandacht is voor Fukushima. Er, er, er gebeuren nog, het is nog lang niet opgelost. Er moeten nog allerlei hele gevaarlijke operaties verricht worden. En in Japan zelf is daar een verhouding misschien wel minder aandacht voor dan hier. Dat is toch opmerkelijk. Ja, ik, denk, ik, ik heb niet het idee dat het, dat het minder speelt in, in, in Japan. Uh, maar het uh, uh, is wel zo dat uh, er zijn andere zaken... Uh, de economische uh, groei, die, die blijkbaar uh, nog zwaarder wegen. En daardoor, daarom is de LDP-partij uh, uh, gekozen. En de terwijl LDP zijn, is, de, is, is de Liberal Democratic Party. En die zijn juist voor uh, kernenergie. Ja, niet, niet van deze uh, parlementariër. Dus goed, we gaan afwachten of het, of het hem uh, gaat helpen. Uh, dank tot zover. Iter Mark, historicus aan de Universiteit van Leiden. Zodra gaan we het met Frits over de sport hebben, maar eerst weer VOF I de Kunst. Oh nee, nee. nee. nee. Okay. I have a dream. Sorry, neem me niet kwalijk. Want Jochem staat al klaar. Ja. We hebben namelijk, ik zal het nog even uitleggen... 50 jaar geleden hadden wij Martin Luther King met zijn befaamde I Have a Dream speech. En wij hebben mensen gevraagd om hier verder te dromen. En vandaag geeft hen die uitnodiging gehoor Jochem Uithagen. I Have a Dream, dat zei Martin Luther King op 28 augustus 1963. Ik heb ook een droom. Een droom waarin ik alle mensen vrolijk, energiek hun leven zie leven. Een beetje zoals in een blije ontbijtreclame. Je ziet het gezinnetje zo zitten. Met een gezonde broodje en een glaasje verse jus. Fris en fruitig, met een stralende lach op het gezicht. De dag tegemoet. Een droom waarin heel Nederland zich fit, energiek en gezond voelt. En waar de gesprekken in de politiek niet meer gaan over de al maar stijgende zorgkosten. Te veel mensen met overgewicht. Of die uitgeblust, met een burn-out, thuis zitten. Een land waar het normaal is dat mensen weten wat goed voor hen is. En dat kinderen dat ook van jongs af aan met de paplepel krijgen ingegeven. Oké, okay, mijn achtergrond is schaatser. Schaatsen, fietsen, lopen, krachttraining. Allemaal heerlijke sporten om te doen. Maar wie denkt dat een gezond leven... alleen een kwestie van verstandig eten en voldoende bewegen is... heeft het mis. Ja, natuurlijk is voeding en beweging voor ons mensen van belang. Maar wanneer ik vraag aan wie er vanmorgen fris wakker is geworden... dan steken er verdomd weinig mensen hun handen in de lucht... Mensen, wij werken niet te hard met z'n allen. Of om de parallel met de sport te trekken. Wij trainen niet te hard. Nee, wij herstellen onvoldoende. En dan is slaap ineens wel heel relevant. Of wat te denken van het belang van ontspanning. Als mens hebben wij zo nu en dan even een verzetje nodig. Voor de een is dat een sauna bezoek. De ander gaat met zijn vrienden de kroeg in. Maar wat het ook is, het dient ervoor om ons als mens weer op te laden voor wat komen gaat. Wij als mensen willen energie hebben. En energie is niet alleen iets fysieks. Energie is het gevoel waarmee je s'morgens uit bed stapt. En dat gevoel wordt beïnvloed door een heleboel zaken. Het is niet alleen de lengte en de kwaliteit van de slaap... die invloed heeft op hoe wij wakker worden... maar ook wat je gaat doen die dag. Of wat je de avond ervoor hebt gedaan. Met wie je hebt geslapen. Of wat je hebt gegeten. Ik droom dat heel Nederland weer gaat luisteren naar zijn eigen lichaam en geest. En het geeft wat het nodig heeft. Een balans van gezond eten, beweging en voldoende ontspanning. Naast de inspanningen die wij verrichten. Wanneer wij dit ons allen weer eigen maken... onze kinderen de kennis hierover verschaffen... dan geloof ik dat wij met z'n allen een rijker leven kunnen leven. Op onze gezondheid. En droom lekker. Welkom uitdagen. In sportkleding hier naartoe komen fietsen, neem ik aan Johan? Ja, op de fiets. Ja, ja. Op de fiets, goede inspanning. Kijk, heerlijk. Goede reis terug, dankjewel, dankjewel voor je droom. En dan nu, inderdaad, zoals ik net al zei: VOF De Kunst. Nog een sigaret, nog eentje om af te leren. Je loopt hoe je bent, al dagen in diezelfde kleren. Of er iets anders is dan. Anders is dan Jij en ik. ik wist wie ik was Of wist ik wie ik graag zou zijn En ik loop nog Anders is dan jij en ik. Morgen zal ik toestaan dat het regent. Morgen zal ik sterker zijn dan twee en misschien zelfs. Pak je vast, neemt je mee en laat je los. In de lucht laat je vliegen voor je zucht. Ook al is er eenzaamheid. Ook al is er eenzaamheid. Of er iets anders is dan. En niets anders is dan jij. Morgen zal ik toestaan dat het regent. Morgen zal ik sterker zijn dan twee. En misschien zelfs draai. I don't Kunst met hoop Sport met Brits Frits Maren. hoofdredacteur van het Blad Helden en naast Frits nog steeds Ethan Mark, Japanoloog. Um, Frits even, deze week is er een boek ook van je ja. hand uitgekomen. Ja, met Manon Kools samen hebben wij uh, de Nederlandse sportliteratuur in kaart gebracht. De mooiste uh, sportverhalen. Ja, er wordt. Uh, als je daarmee begint, we waren in de Koninklijke Bibliotheek. Die hebben ons erg geholpen. Dan ga je dat kamertje binnen. In een vraag van verstandsverbijstering zeg je ja ineens. Ik doe het. En dan Zouden daar, het jullie gevraagd? Ja, ja, een tijd geleden. Dan zeg je steeds nee, ik heb geen tijd, geen tijd. En nou ja, toen kwam Kools en de chefredactie bij Helden. Die zei, god, zullen wij dat dan samen doen? Zie je 300 boeken, 500 tijdschriften en dan word je heel depressief. <laughs> Hoe lang heb je eraan gewerkt? Uh, vrij lang. Ja. Maar vooral Manon is heel veel daar geweest. Die is voor gaan selecteren. Toen hebben we op een gegeven moment tegen elkaar gezegd... weet je wat, we gaan doen wat wij leuk vinden. Ja. Wat zijn de grote sporthelden geweest die we in Nederland hebben gehad? Kruipen van Basten. Wat zijn er voor verhalen over geschreven? Wat is mooi falen? Wat zijn mooi grote overwinningen. Wat is mooi eh, doping in de sport. Eh, literatuur, mooi geschreven verhalen. We hebben heel veel verrassend goede sportschrijvers in Nederland. Ook jonge sportschrijvers in Nederland. En als je al die jaren nu hebt overzien, hè, ja. valt je dan iets op? In de ontwikkeling van de sportsjournalistiek? Of zat het... Dat er, nee, het enige wat mij opvalt is er zal altijd plaats zijn. Men zegt het vroeg was het beter, nu is het minder. Dat is allemaal onzin. Er zal altijd plaats zijn voor goed geschreven verhalen en goede journalistiek. Het gaat om goed en slecht. Het gaat om kwaliteit. Ik zie uh, iets maar knikken. Ja. ja, nou, ik vind ook vooral een bekende verschijnsel over dat uh, 300 uh, en een hoop uh, boeken. Dat je moet, uh... Zoveel uh, informatie ja, dat waar je dan uh, chocola uh, van moet maken. Overdonderend, ja. Ja. ja. De, uh, de Nederlandse sportliteratuur in 80 en enige verhalen. Dat is de titel uh, van het boek. Het andere nieuws net. Uh, Seb Blatter, uh, de voorzitter van de Wereldvoetbalorganisatie... Uh, ja. die wil het WK voetbal in 2022 toch naar november. Nee, toch, nu heeft hij weer zin. Hier is november. En ik zeg je Hij, hij, hij wou het in de winter houden. Nee, eerst ik Januari, maar oh. Dan zijn de Olympische Spelen. Uh, Platini wil dus januari. Uh, dat is de voorzitter Nueva. Ja. En volwassen niet. Oh, ik denk dat hij over drie maanden komt. Laten we s'nachts van uh, drie <laughs> tot vijf spelen. Want dan is het niet zo koud. Ik bedoel, het is ja. steeds Rekte. meer wordt duidelijk dat het volslagen krankzinnig is. Dat, het is volledig gecorrumpeerd geweest. Die 22 leden zijn corrupt die dat gekozen hebben. De zoon van Michel Platini heeft meteen een geweldige orde gekregen vanuit Qatar om iets te gaan doen daar steeds meer zal duidelijk worden dat het volslagen bolgelijk is... dat het WK en Qatar wordt. Er is geen enkele voetbaltraditie. Brazilië wordt een feest. Rusland kan nog, want daar wordt ook gevoetbald. Maar Qatar slaat nergens op. Maar ze zullen alles aan doen om het daar te het houden. Het gaat door. Ja, dus in november, s'nachts van drie tot vijf. Nee, Mark, mening over? Qatar, WK? Uh, Nee, Zoek maar niet. uit. Uh, ja. okay. En dan ga je nog 2 miljoen slaven te, uh, importeren om het uh, gras te laten ja. groeien. Ja, het is, het is, het is een schandaal, ja, is een maar blijkbaar uh, allemaal ja. niet ja. erg genoeg om het uh, niet ja. door te laten gaan. De flops. Nou ja, dat is eigenlijk alweer een hele grote ja, flop. Ja, dit dat is een hele grote flop, weer. ja. Een flop van ik uh, zaterdag ergende columnist Jaap de Grootje in de Telegraaf aan Kamerleden die sport een buitengewoon effectief middel om, vinden om zich te profileren. had ja, dat dan over Gertjan Slegers van de ChristenUnie... die had over een hooligan tax. Maar opmerkelijk, want in diezelfde krant... staat een groot interview in, vanuit de gevangenis... over het manipuleren en verkopen van wedstrijden... met ene rode pal. Dus de gokkoning rode pal... zelf had hij natuurlijk nooit een wedstrijd verkocht. Hij deed alleen maar netjes aan gokken. Op de website wordt hij gewoon een matchfixer genoemd. Hij beschuldigt ook... De, de, de, de betrokkenen van dat Nederland-Hongarije, die 8-1 is omgekocht. Ja. Die moet uitgezocht worden. Nou, hij zal er best wat van weten. Maar dan schreef de Telegraaf meteen daarna weer op een uh, pagina later. Dit schreef op een onderzoek. Want Partij van de Arbeid, Kamerlid Van Dekken... en bruinslot Slot van het CDA... vinden deze uitspraak in de Telegraaf zo spectaculair... dat er een onderzoek moet komen... dat ze minister te vragen gaan stellen. En op dat moment is natuurlijk niet de sport... een effectief middel om zich te proberen. Vind je dat onzin? Nou, ik vind het hypocriet dat je het ene Kamerlid... Uh, hypocriet noemt dat hij de sport gebruikt om zich te profileren. En omdat, na alleen van een verhaal van jou, is het plotseling prachtig. Mm. En nogmaals, die rode Paul zal er misschien wel wat weten, maar het is natuurlijk wel een crimineel. Of een van verdachte crimineel. Hij wordt verdacht in Duitsland van manipuleren van wedstrijden. Ja, maar die kan hem wel heel veel weten van of het wel of niet. Maar, we... maar hij heeft ook een belang om het te zeggen, ja. natuurlijk. Vind je dat het wel of niet onderzocht moet worden? Ik vind dat het onderzocht moet dat worden. Wel. Maar dat vind ik dat het Openbaar Ministerie dat moet doen. En ik vind het makkelijk. Je moet of bewijzen hebben dat Nederland-Hongarije is opgekocht. En anders moet je het niet alleen maar suggereren en grootbrengen. Het is. Allemaal hele vage verdachtmakingen. Het zou waar kunnen zijn, maar het kan ook waar zijn dat wij een vriend hebben. Taak voor de journalistiek. De andere flops? Uh, een van de correctste trainers in de is Marco van Basten. Scheldt nooit, staat nooit op die camera die vlakbij hem staat... de vierde man uit te schelden voor het effect. Is heel erg meelevend. Ik heb zelden een trainer zo als een amateur zien juichen bij een doelpunt. Dat zoals wij amateurs nog echt met elkaar in de armen vallen en juichen. Nou, afgelopen zondag Utrecht-Herenveen... Scheidster de Kamphuis heeft een paar vreselijke blunders gemaakt... in het nadeel van Heerenveen. En dan gaat Van Bassen, de correcte Van Bassen... één keer twee meter het veld in. Ja. Hij zegt ook, ik weet dat het niet mag. En die Kamphuis had nou eens moeten denken... Ja, van Bassen scheldt nooit, is nooit, gemeen, nooit naar, nooit ordinair. Weet je wat, ik stuur hem gewoon weer terug in de dugout ga nou zitten, doe dat niet van Basse. Of zie je het een keer niet. Van mij moet ja. zie je het niet. Deed hij niet hè? Maar die vierde man zal hem ook gewaarschuwd hebben. Ja. Waar is daar twee meter het veld in? Nou, dus van, van Basse werd naar de tribune gestuurd... en werd geschorst. En dan vind ik op zo'n moment moet je mens zijn en geen robot... en dan moet je de demonstrant de demonstrant laten... en gunnen dat hij demonstreert. We zijn geen Rusland waar je niet mag demonstreren. <laughs> Oké, okay. laatste nou, flop. Ik heb het hier al vaker gezegd. Die Deense wierrijner Rasmussen... Uh, hij heeft vorige week in een Twitter... Heeft hij heeft een conflict met de Rabobank. Nou, prima. Uh, hij heeft een conflict met artsen die hem begeleid hebben. Prima. Maar dat hij steeds zijn mederenners erbij lapt... Ja, en het dus ze, er is nu een biografie verschenen waarin iedereen echt... Ja, nee, maar Hij heeft eerst op Twitter gezegd... Michael Bogert, uh, Thomas Dekker en Pieter Wening hebben ook doping gebruikt. Ja. En het is echt zo walgelijk verraden dat je. Michael Bogert heeft zich het lamlazer gereden in die Tour... Dat hij geel zag gaan. Dat hij een gele trui zou zag gaan winnen. En als de Tour uitgaat, dan kan je Michael Bogert niet kwalijk nemen. Maar ik vind het zo laf en zo verraad dat je nu ook Michael Bogert. En Pieter Wening en Thomas Dekker meeneemt. Dat jij wil bekennen, prima. En dat je artsen beschuldigt die je wat gegeven hebben, prima. Maar niet maar, over de ander? Maar hij gaat voor mij de geschiedenis in, dus niet als een wielrenner... maar als een verrader van zijn collega's. Ja. Toch is die omerta wel de reden dat het zo lang onder de pet is Ja, geweest. maar dan moet je je collega's niet verraden. Zeg jij dan wat jij gedaan hebt, dan zeg je ik heb doping gebruikt... maar verraad je collega's niet. Dat maar hebben ze langzamerhand mogelijk... niet allemaal bekend al? Nou ja, Michael heeft al bekend, Thomas Dekker heeft al bekend... Ja, maar het is niet aan jou om je collega's te verraden. Maar het leuke vond ik dan ook nog... de chauffeur van de bus heeft hem gered... Pieter Vos, blijkbaar. Die zag die politie binnenkomen in die bus. Die heeft toen die doping in zijn onderbroek gedaan. Die heeft hem mee gered. Nou wil Belkin wil die chauffeur gaan verhoren. Dat is toch een heldendaad van die, die chauffeur? Want die werkt nu bij Belkin? Ja, dat is een heldendaad van die chauffeur. Die moet je eren, die moet een lintje krijgen. Maar jij bent toch ook tegen doping, of niet? Ik ben tegen doping. Oh, maar okay. als een chauffeur weet dat zijn renners. die is partner in crime. Die kan je niks kwalijk nemen. Die is geen artsen, die is geen wieren. Die gebruikt het niet. Die maar die deed wil wat zijn renners betrekken. Dat is toch een heldendaad? Die die Pieter Mark, Vos. snap jij het nog? Ik zo leuk dat hij dat gedaan heeft. Het verraad in de sportwereld? Het is toch geweldig. Dat is wel een spannend verhaal, Mark. Ik, uh, ik Die moet je dan toch niet ontslaan. Dan? De tops, Frits. De top vind ik. Uh, nou ja, ik wist niet wat ik las. De enkel en de knie zijn de zwakke punten van een topsport. Ja. In elke sport. Schaatsen, voetballen, basketbal. Nou ja, Ruud van Nistroy, van Aveline nog steeds last van zijn knie. Huntelaar last van zijn knie. Nomi van last, Kim Lammers hebben allemaal last van hun knie of hebben zware knieblessures, kruisbanden. Wat las ik nu in het AD? Ik wist echt niet wat ik las. We schijnen nog een knieband te hebben in de kruisband. Die band onlangs door hoogleraar in Leuven ontdekt. Ja. Dus er zijn nu al 30 jaar via arthroscopie en via kamertjes voor de knieën geopereerd. Nooit gezien. En zou die band dan nooit zijn gezien? Dat is Blijkbaar. toch het ja. is hetzelfde als hebben wij morgen gelezen. er is een zesde Waddeneiland ontdekt. <laughs> Wie weet. Dus ik noem ja. of de orthopeden die tot nu toe knieoperaties gedaan hebben... Diederge, Diederge, zijn het Diederik Stapel, ja. of deze twee oh, artsen in zijn Je hebt nog één minuutje maar. Nou, in de binnenstad van Deventer is op het initiatief van het Etty Hillesum Centrum... een gedenkplaat onthuld voor Han Hollander. Han Hollander was de eerste grote mediaverdette. Was de Theo Koma voor de oorlog, radioverslaggever. Uh, daar heb ik niets over gelezen. Hij is, als, hij is vermoord in Sobibor in 1943. Hij dacht dat hij onnatasme was omdat hij bij de Lumsche speler van Berlijn verslag had gedaan. Was waanzinnig populair. Ja, hij had een brief van Hitler, de, die kreeg, ja. Hij is toch vermoord. Hij is gisteren gedenkplaat onthold ja. in Deventer. Niet zoveel gelezen. Zo vergankelijk is Roem. En dan toch Ajax. Ajax uh, prachtig. Een schitterende ballet goal. Tegen Celtic. Ongelooflijk mooie aanval. Ajax staat nu derde in de pool... maar kan nog tweede worden, kan vierde worden en derde worden. Dus het is net de Nederlandse competitie, de Champions League. Je kan tweede, derde en vierde worden, halverwege de competitie. De spanning zit erin. Denk je ja. dat ze het gaan volhouden? Nou, ik denk Ajax is in Milaan niet kansloos. Milaan is niet zo sterk. En okay. het zou je niet gebeuren dat ze winnen van Milaan. Dan gaat al dat gelol over de zwakke Nederlandse competitie wordt ineens achterhaald. Ja, dan wel. Ja. Moet moeten nog zien of dat dan uitkomt. Dankjewel voor de tops en flops. Frits Barend. En dank ook te Maak en zo direct gaan we het hebben over de fraudewet en die maakt allerlei slachtoffers onder burgers en bedbrussen natuurlijk. Zo direct naar nieuws en reclame. Avro Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Roda, Go ahead, Eagles. De voorzitter, daar is hij dan. Herakles, Groningen. Schop, dat blijft hangen, dan heb je de bal aan de goal. Die testen Utrecht. Draait even weg, is dan twee tegenstanders bij. En Ado, Kambuur. Schatsoepgebied, voor, daar gaat hij heen. Ja! En ook Wereldbeker schaatsen in Calgary. Ik probeer het verschil goed te maken. En OS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.